Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NWS op 3. Nog nooit gingen er zoveel drugs via de post. De douane heeft volgens RTL Nieuws het afgelopen half jaar nog nooit zoveel brieven en pakketjes met drugs in beslag genomen. Wat we doen is, we doen een toestemmingsverzoek om de brief te openen bij de rechter commissaris. Uh, dit toestemming hebben we om het te openen, want je hebt hier te maken met briefgeheim. Uh, we gaan nu openmaken en kijken wat erin zit. En dan is het vaak raak. Poeders of pilletjes worden online besteld op geheime sites en vervolgens vanuit Nederland verstuurd. Dat er nu meer drugs worden verstuurd komt volgens de douane door dancefestivals die overal ter wereld weer door mogen gaan. De politie probeert uit te zoeken wie de verzender is van de brieven... maar dat is niet zo makkelijk omdat de post altijd anoniem is. Duizenden kampeerders in Frankrijk moesten vannacht hun tent uit. Vanwege een bosbrand werden er in de buurt van Bordeaux vijf campings ontruimd. De bosbrand bij de duinen en de kust zou zijn ontstaan door een auto met pech die in brand vloog... Honderden brandweermensen proberen het vuur te blussen. De campinggasten zitten voorlopig in een sporthal. Er komen boetes voor supermarkten als ze geen statiegeld gaan heffen op blikjes. Vanaf volgend jaar wordt er 15 cent statiegeld gerekend per blikje. Maar supermarkten en producenten zeggen dat ze die deadline niet halen... en dat ze meer tijd nodig hebben om het te regelen. Het kabinet is het daar niet mee eens. De staatssecretaris zegt dat bedrijven dit al lang wisten. Flitsbezorger Zep geeft het op. Het bedrijf bezorgt boodschappen in Amsterdam en Rotterdam, maar trekt zich terug uit Nederland, zegt AT5. Gemeenten willen dat de dark stores naar industrieterreinen gaan en dan is Zep niet meer rendabel, zeggen ze zelf. Vorige week protesteerden bezorgers van Zep nog over de slechte arbeidsomstandigheden. Dat zeggen mensen van vlees en bloed. Dit is hun bestaan, dit is hun inkomen. Daar moet je niet zo aan. Iedere cent die Zep waard was is gemaakt door de riders, door de pickers, door de supervisors... die door weer en wind hebben gefietst, die overvallen hebben overleefd... en die gewoon keihard hebben gebikkeld voor dit bedrijf. Of de medewerkers fatsoenlijk doorbetaald krijgen, moet nog blijken. Het is nog niet bekend wanneer ZEP precies vertrekt uit Nederland. Het weer, geen wolkje aan de lucht vanavond. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen iets minder warm en 18 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Equipment met mooie Oké. Okay, ja. uh, daar echt ook uh, ja. een soort uh, nou ja, fetischisme ieder geval een soort ja. echt een, een, een drang van ik moet die, die mooiste gitaar ja, ja. die moet ik hebben ja. die je kan betalen of die ja. er. Wat heeft er niet krijgt. veel uh, nummers op een uh, piano gecomponeerd of zo, he? meestal uh, toch wel op nee, de piano? Nee, dat is gek. Ja. Je ziet zelfs, je ziet allemaal wel eens ja. achter een keyboard zitten. Zeker. Alle ja, ja. van de vier ja. de drie. Ja. Uh, maar nee, George niet.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 Is er op... goede gitarist geweest? Of is, ja. Ja, er, zijn heel, er lopen de meningen heel erg uh, nee. uiteen. Okay. Het was natuurlijk geen showmaster. Dat nee, is een nee zeker niet. Het is vaak nee. een beetje ook de, zoals naar Ringo gekeken. Zijn drumwerk. Ja. Zo heel erg functioneel. Heel erg, mm -hmm. ja, hoe kan het anders, Beatlesk? Ja. En mm -hmm. dat, dat is als je de, dus de, de, zeg maar de, de fans van George... Dus ja, de ja. Die vinden ook, geloof ik... Hij deed...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 een hele een goede gitaarsolo. Ja, het is ook een mooi nummer. Het is wel een nummer dat gegeven ja. is door George Harrison natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. ja maar de solo, dat ja. kreeg je toch niet voor elkaar. Chains, my baby's got me locked up in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 Ja. En uh, ja, dus dat, uh, dat, dat verbaasde me in dat in John ja. Lennon ja. ook. Dat wist ik eigenlijk niet wat je nu zegt, dus dat is de zangkwaliteiten van George. Ja, was in 1980 lees ik hier in het film. Zeg je dat? Ja, ja, ja. Maar, ja, maar George heeft altijd ontzettend goed kunnen zingen. Zeker, ja. Ik, ja. Uh, ik ben het daar dus uh, helemaal niet mee eens. Nee, nee, kom Het uh, was dan leuk dat ze ook zoals Change, ze zongen dus ook veel nummers van meidengroepen. Het okay. waren dus. Ja.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 aardig is wel dat hij, dat vind ik een, een heel belangrijke factor ook van, uh, van George. Mm -hmm. Dat het moment dat hij zijn eerste eigen compositie uh, presenteerde, yeah. dat was het Don't Bother Me. Yeah. En dat brak dus eigenlijk. Dat was een beetje een, een, een verneiligachtige tekst. En dat, was, dat was broodnodig om een beetje kleur te krijgen in, in dat. Uh, ja, in uh, de Beatles yeah. was of Love Songs, Happy Go Lucky, of yeah. het was uh, het was rock and roll. Okay. Maar uh,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 op Beatles for sale. maar eigenlijk was George Harrison al was voor, al eerder. Ja. met, met zo'n trendbreuk. Ja. Dus Die komt van... Oh, uh, George. Winter Beatles, ja. Oh, oké. Okay. Toen hij begon... Dat is het eerste nummer wat hij geschreven heeft. Ja, oké. Okay. Ja. I can't believe that she would leave me on my own It's just alright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 Spiritueel, diep spiritueel. Maar ook heel krent terug heb <laughs> ja, ja, goed punt. Ja. Een stille persoonlijkheid, maar tevens een genadeloze grappenmaker. Nou, dat zou we horen. het oh, laatste ja. geldt ook nee. voor John Lennon, ja. uh, denk ik. Maar uh, Ja, ja dat dat is tot dan... een bepaalde grilligheid. En dat geloof ik ook uh, in zijn solo carrière die, uh, heeft hij er ook al lang mee geworsteld, hè?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 White Album speelt uh, McCartney op drums. Dat is heel bekend. <laughs> uh, ken je dat verhaal niet? Nee, ken ik niet. Nee, even eens. Trouwens, nog eerder is, is McCartney uh, weggelopen, want het nummer She Said van The Revolver, ja? dat, dat wordt door drie Beatles gespeeld en eigenlijk ook gecomponeerd. Oh, oké. Okay. Uh, yeah. Want McCartney, maar dat is nooit helemaal opgehelderd. die is toen... Uh, Boos weglopen uit de studio. Ja, ja. dacht ik, nou, we moeten die plaat nog even afmaken. Dit nummer doen we met z'n drieën. Said, yeah. ja. de bas is ook aanmerkelijk minder als je goed luistert van het <laughs> nummer. Want. Uh, ja, ook eens een luisteren. Nee, wist ik ook niet nee. maar, maar Ringo is natuurlijk met uh, de White Album. Uh, ja, okay. Even weg geweest. Want hij, hij trok het niet meer. Het was, de sfeer was te negatief. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, we gaan nog even over dat weglopen van George. Ja, ja. dat is. Dat is me ook erg uh, opgevallen in de documentaire van Get Back. Ja. Dat, uh, ja, in mijn ogen, hoe slecht zij gecommuniceerde. Op een gegeven moment stapt George op. Ja. Niemand begrijpt het, niemand ziet het ook aankomen. Nee. Zegt hij: See you around the clubs. Zeg je, wat nee. bedoel je? Ja, ik, ik. En dan zat hij wat te praten achteraf met, uh, ja, met klopt, Neil ja. ofzo. Of met uh, een van die roadies. En uh, ja, oh ja, ik verlaat de band, jongens. Maar. <laughs> Totaal in het hele proces van oefenen en samenspelen. Oké, okay, je ziet dat hij niet echt happy is. Maar nee. hij uit zich helemaal niet. Van jongens, nee, luister, ik wil wel dit. Of, en op een gegeven moment barst de bom eigenlijk. Dat is de hij blijft gewoon weer. de zwijgzaam met jongens. En op een gegeven moment zegt hij... Ja. Uh, hij zegt niet eens, uh, jongens, ik ben het zat. Of hij kondigt het niet ja, aan. En word je niet boven hij hij stapt gewoon ja, op. Ja, ja, en dan ja. zegt ik, see around the club. Dat is... Uh, dat is dat hem altijd opgevallen. Hoe, hoe slecht ze eigenlijk communiceerden. Ja, ja. Want... Uh,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 Nou, maar, zeker. Uh, maar het klopt, hij heeft ja. inderdaad... in het gewoon uh, weggelopen. Ja. Ja. Ja. En, uh, ja. Ja. Het had ook zo kunnen blijven natuurlijk. Als ja, zeker. Ja, en dan uh, was The uh, Let uh, It Be nooit uh, afgemaakt ja. natuurlijk. Hè? Die ja. mooie film afgenomen. Ja. En Abbey Road. Dan uh, hadden we misschien nooit... Ja, uh, inderdaad. Ja. Ja, <laughs> van Sansingen en wijs, van ja. ja. Kamsen-San... op die manier kunnen ja. genieten. zeker. Oh, daar heb je gelijk in, ja. Ja. You'll never know how much I really love you.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 Ja, ja, ik denk dat zoals, die, zoals Help and Rubber Soul, dat zijn natuurlijk vrij uh, op dezelfde manier gemaakte platen, dezelfde middelperiode van de Beatles. Uh, allebei een uh, super hoog niveau, met, met een paar, paar minnetjes misschien. Mm -hmm. En. Uh, daar was Harrison heel goed bij. En was hij echt Beatle ook. Maar er zijn natuurlijk ook platen... waar hij op een bepaalde manier anders erin zat. een Pepper. Het is natuurlijk een hoogtepunt voor veel mensen. Maar Harrison raakte geen gitaar aan in die periode. Zegt hij. Ik was totaal niet geïnteresseerd in de gitaar meer. Hij was alleen in de Indische in, in uh, Oosterse ja. filosofie, uh, Ja. Uh, dat, dat neemt niet weg dat hij een geweldige gitaarwerk heeft geleverd op South ja, Pep, maar hij zat er toch heel anders in. Okay. Uh, ja. Nou ja, Led B zat, zat hij er ook anders in, hebben we gezien.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 En natuurlijk ook een nummer uit de film. Ja. En dan dat single voor Patty Boyd. Yeah? Ja, dat, dat, dat oh, uh, ja. hoorde ik nu. Of ja, ik ja. lees het hier ook ergens. Ja. Maar dat is, uh, dat is wel uh, mooi. Want heeft hij dus, Something heeft hij ook voor Patty toch geschreven? Some, ja, volgens mij ook inderdaad. Ja, voor Patty Boyd. Hoewel, uh, misschien is daar... Uh, niet helemaal duidelijkheid over. Maar I Need you wel. Ja, I dat is natuurlijk ja. zijn Fender um, Stratocaster periode. Dat een ja. hele mooie, heldere gitaargeluid. Ja. Uh, af en toe hoor je ook die Tremolo. En hier, zie je, hier zie, uh, zit hij met een volumepedaal wat uh, te spelen. Ja, yeah. ja, super smaakvol, vind ja, ik, heel mooi. mooi. Ja. En daarvoor had hij natuurlijk zijn uh, in de, de oude plaat had hij zijn 12 snarige Rickenbekker uh, ja. periode. Nou, Dan geeft hij dus zo'n zo Beatles for Sale heeft hij een andere gitaar? is hij dus een beetje op te zoeken. Uh, ja. McQuinn ja. uh, McQueen is daar later door beïnvloed. Ah, the Beards, ja. ja. Maar die hele plaat is, is gevuld met twaalfsnarige gitaar. Dat is een heel ander. Uh, heel dat is ook George die daar ja. zijn ja. eigen draai aan geeft. Ja. Dus hij is toch wel belangrijk geweest, of voor de Beatles inderdaad, ja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 in een paar nummers in Abbey Road zit de, zit de MOOC synthesizer, hè? Ja, ja. Zit het ook niet nog in, in b cores Zou kunnen, inderdaad, ja. ja. Ja, fantastisch. Ja, dat was 68, hè? Of 69, Abbey Road. 69. Toen kwamen to net inderdaad ja. die synthesizers op, ja. ja. Ja. Ja, wat dat betreft, ze dus hebben we toch wel een rare technische periode achter. Zit vier sporen recorders en zo, en... Uh, <laughs>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 een stuk kwalitatief slecht. Veel, ja, veel minder. Ja. Ja. Je hebt ook een beetje verstand van compressie. Dat wordt ja. Altijd, ja, ik weet niet precies wat het is, maar het wordt altijd toegeschreven. Als je dus een plaat uit die periode hoort, bijvoorbeeld mm. Aftermaths van The Stones, of uh, ja. Between the Buttons, en je vergelijkt ja. dat met Help en Robber Soul. Nou, die Stones erbij klinken ja. veel troebeler en veel...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 Ja, plus Sorry, ik wil geen mensen beledigen, maar dat is toch wel een heel erg verschil, hè? Ja, groot verschil inderdaad, ja. Terwijl ik die oude ook nog graag draaien... maar het klinkt totaal anders. Nee, want die de Butters weer mooie allemaal, allemaal morgen. Ja. maar mooi, hoe sexy wat dat betreft, ja. Maar het klinkt toch, ja, het klinkt toch. Ja. ja, niet, dat was te mooi geweest. Dat George Martin de Beatles en de Stones had geproduceerd, dan was de wereld volmaakt geweest. Ja.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 En het, ik weet niet of dat nou helemaal uh, een idee van George was. Hij zat natuurlijk al uh, wel uh, in yeah, yeah. Maar de um, White Album is geen sitar, uh, geen, is hier nee, geen nee. veldenveger te bekennen. Dat heb ik nooit nee. begrepen. Nee, dat maar dat hij klinkt zei, natuurlijk ja. met Savoy Travel gewoon heel erg poppy. een ja. fantastisch ja. nummer. Ja. Maar, uh, of, of vergeet ik dan iets? Nee, er zit geen sitar volgens dat mij. Ik dat me uh, niet, mee. Nee. Dus... Uh, Nee, tekstman, I'm not my nee, nee. Pim, hoe komen ja. we daarachter? <laughs> Wat is daar gebeurd? <laughs> dat is raak eigenlijk heel vreemd? We hadden het allemaal was uh, 67 of zo. To, terwijl... Het, uh, was, uh, en wanneer uh, gingen ze naar uh, India? Ja, eerder al hè? Ja, Tijdens naar, revolver of zo dus hoor. Ze gingen naar India uh, in de periode dat... dat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 Nee, nee, nee, nee, dat is daarvoor. Dat is oh, okay. daarvoor. Wat het, het grappige is dat Selma McCartney heeft dus invloeden opgepikt uit India, wat hij daar gezien heeft. Dome ja. Do It On The Road. heeft gezegd, ja. Dat was iets wat ik daar zag. Uh, Lennon heeft uh, De Prudence, dat is allemaal op gedaan. En ja. Daar geschreven, maar ook geïnspireerd op die, wat ze daar meemaakten. Ja, en ook Gozien, Child, child of ja. Nature. Hè, wat later Jealous Guy is geworden. Ja, okay. Dus allemaal, ja. zelfs Lennon uh, werd ja, ja. een beetje ge, uh, gegrepen door, geloof het ook, uh, uh, ja. door die die sfeer. Ik denk dat op een gegeven maar moment. Laat het te lang vormen, inderdaad. Ja, ja. Maar hij uh, heeft er wel een en hoop En George, die. Ja. Uh, maar dat is het aardige weer, denk ik. Alweer al en zo. Mm -hmm. Omdat je er ook zelf ook over India begint. En dat. Uh,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 Nee, volgens mij was hij al... Hij was goed bevriend natuurlijk met Monty Python. Ja, maar dat, dat is na zijn Beatle periode... Uh, ja, ja, dat is, dat is ja. moeten kijken wanneer die films zijn gemaakt. Hè. Ja, ja, ja, wel ja ook, ik denk ook dat ja, hij zijn niet in de jaren zestig nee. gemaakt. Nee, klopt. Nee. Nee. Ja. ja, want uh, always uh, the bright side of life. Hè. Always look on ja. the bright side. Ja, <laughs> ja, dat ja, zo. Ja. Dus toch uh, zijn inspanningen toch... Uh, uh,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 In de schaduw van, dat is het bekende verhaal van Lennon McCartney. En uh, die krankzinnige. Uh, Ik wou zeggen bijna pandemie, maar. Uh, dat, dat hele circus ja, Domaine, van oh. uh, Bidomania. Ja, klopt. Dat, dat heeft hem, oh, heeft hij oh, al eens ja. gezegd, het meest eigenlijk. Uh,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 in God gaan of... Uh, nou, uh, uh, nogmaals... over Little Richard. Op een gegeven moment is hij... dominee geworden of zo. Ja, Ze had dus, al een beetje aankopen. Maar op een gegeven nee. moment was hij op tournee... In, uh, in Australië, was hij aan het optreden. En ineens zag hij een flits. En ik dacht, oh, dat is mijn teken. Ik ben ja, ja, ja, ja. En die mooi. flits was de eerste... Uh, uh, Sputnik van de Russen... die voorbij kwam. Okay. <laughs> dus dank u Russen...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 Last night they didn't stay late. Or a home had a 19 date. Everybody's trying, Everybody's, trying Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up, and they call it pay. Hey. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby.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 het werd Om. niet zo gewaardeerd, denk ik. Nee, volgens mij is dat inderdaad. Uh, op een gegeven moment is het gewoon, heeft hij gezegd: Nou, dat doe ik het zelf wel. Als ze het niet willen helpen, dan uh, ja. ik kan ik dat zelf ook. Dus, ja. Want je ja. ziet bij andere bands wel. Uh, dat je dus verschillende. Of het nou een Queen of Tensies ziet. Daar zie je dus mensen die alle, die, waar, waar meer mensen kunnen dat componeren. Ja. En dan zie je allemaal verschillende. Ja, uh, combinaties ja. Ja. van mensen die met elkaar een ideetje hebben en dat ja. werken uit, en dan ja. krijgen ze allebei de credits. Maar het is geen, op één nummer na, uh, geen credits Harrison, nee. andere. Nee. Ik lees wel eens dat ze misschien... alle vier wat ze hebben uh, toegevoegd aan het nummer ofzo, of, of zo, ja. maar de credits gaan dan meestal op uh, ja. en McCartney inderdaad. Ja, ja je hebt natuurlijk ja. Flying, ja. maar Flying is dan wel door alle vier Beatles uh, de credits. Uh, Oké, okay. oh, dat is het enige. Uh, yeah, ja. Volgens mij de enige. Ja.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 Zeker, yeah. ja. Maar ze hadden het over Northern yeah. Songs, Lennon en McCartney zaten gebakken aan hun, song, uh, yeah. aan hun uh, uitgeverij. Yeah. En uh, Harrison niet. Ik geloof dat Harrison heeft later Harris Songs opgericht Maar okay. dat kan ook yeah. nog een zeg yeah. maar gewoon puur bureaucratische of legale reden hebben. Dat yeah. het een beetje lastig was als er die credits dan uh, door yeah, elkaar gingen yeah, lopen, bedenk yeah, yeah, ik yeah, nu. Ja. Yeah, yeah.